Het is zes uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie kan bij geweld tegen scheidsrechters... voortaan net zulke hoge straffen eisen als bij geweld tegen agenten. Deze en andere maatregelen staan in een plan van minister Schippers... voor een veiliger sportklimaat. Verder onderzoekt het kabinet nog of ook de clubs... aangifte bij de politie kunnen doen van geweld. Nu kan alleen het slachtoffer dat. En ook worden weerbaarheidstrainingen een vast onderdeel... van de opleiding voor scheidsrechters en officials. In een tuin in het Franse Nantes zijn vijf lichamen gevonden. Het zijn waarschijnlijk een moeder van 49 en haar vier kinderen... van 13 tot 21 jaar oud, die al weken werden vermist. De slachtoffers lagen begraven onder het terras van hun eigen huis. Onderzoekers hebben kogelwonden op de lichamen aangetroffen. De Franse politie is nu op zoek naar de vader. De politie in Rotterdam is op zoek naar een baby van 10 dagen oud. Bureau Jeugdzorg wilde het meisje gisteren ophalen bij de Kaapverdische moeder...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 Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, 22 april. Het is Goede Vrijdag van de Passion. Gisteravond in Gouda hoort u een verslag. En we zijn vanochtend in Naarden... waar traditioneel de Matthäus Passion... Wordt uitgevoerd. Belangrijkste nieuws komt vanochtend toch weer uit de Arabische wereld. De opstandelingen in Syrië hebben de grootste protesten tot nu toe aangekondigd. Nicole Fever sprak met een Syrische mensenrechtenactivist... die wel openlijk durft te praten. En wij spreken vanochtend Arabist Robert Woltering... die veel in Damascus is en daar ook les geeft. Hij is de gast na half acht. De NAVO willen de aanvallen in Libië opvoeren. Daarvoor is meer materieel nodig. En Amerika heeft nu toegezegd... de onbemande gevechtsvliegtuigen de drones in te gaan zetten. En dan hebben we het over het kabinet. Dat is van plan politieagenten te vervangen door toezichthouders. Veel steun in de Tweede Kamer voor dat plan is er niet. En zeker niet bij de PVV. Hero Brinkman vertelt zo waarom die erop tegen is. En minister Schippers van Sport komt vanochtend met een actieplan... tegen geweld op het voetbalveld, het sportveld. U hoort de minister straks. Marijke Fleuren van het project Sportiviteit en Respect reageert. En we hebben ook nog de uitspraak van vanochtend. Van de rechter in het proces tegen de drager van de militaire Willemsorde... Marco Kroon. Uitspraak is na negen uur. U hoort meer over die uw zaak in Nantes, in Frankrijk. En over de aanstaande paasdrukte. Zowel op de weg als op de stranden we beleven met de reddingsbrigades. En het wordt dus heel mooi weer. En het WK Kunstschaatsen begint. Trouwens, Pardon? zonder de beste Nederlandse terug. Oké, okay, nou, dat en meer. Na, uh, half, nee, tot half tien, moet ik zeggen. Niet na half tien, maar tot half tien. En uh, u kunt ons ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is, NOS Radio 1. Het moet afgelopen zijn met het geweld op de sportvelden. En daarom moet het Openbaar Ministerie zwaardere straffen kunnen eisen bij geweld tegen scheidsrechters. Staat in een plan dat minister Schippers vandaag presenteert. Je krijgt een hogere straf omdat iemand daar een spel staat te regelen. Eh, als je die agressief eh, buiten het veld nog eens even agressief eh, wil aanpakken. Eh, dat is eh, iets wat we absoluut niet kunnen tolereren. En daar zullen we harder tegen optreden.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 Nu kunnen alleen slachtoffers dat. En zij durven dat niet altijd. Uh, ze durven niet altijd bij de politie naar binnen te stappen. Amerika zet nu ook de zogeheten drones in boven Libië. Inzet van de onbemande vliegtuigjes was door de NAVO gevraagd. En aan dat verzoek wordt nu dus gehoor gegeven... zegt de Amerikaanse minister van Defensie, Gates. De president heeft gezegd dat waar we een unieke capaciteiten hebben... en in feite... Fact... Uh, he has approved uh, the use of armed predators, uh, and I think that um, today may in fact have been their first mission. Uh, so I think that will give us uh, some precision capability. Ja, ze kunnen gelijk al ingezet worden. En met die drones kunnen volgens Gates dan echte precisieaanvallen worden uitgevoerd. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken besprak gisteren in Washington... met zijn Amerikaanse collega Clinton de situatie in Libië. Conclusie van hun gesprek? Gaddafi moet zo snel mogelijk vertrekken. Minister Rosenthal legt uit hoe dat moet gebeuren. Daar zorg je voor door op die verschillende fronten, militair, politiek... en ook met de sancties die hem hard zullen treffen... Eh, volop eh, aan de gang te gaan en te blijven. En vooral ook te blijven. Het is een kwestie van vastbeslotenheid, van vasthoudendheid... van ook waar het nodig is en hoe moeilijk het ook is om dat te zeggen, geduld. Naast de situatie in Libië spraken Clinton en Rosenthal ook nog over Syrië en Afghanistan. Een tien dagen oude baby wordt vermist. Rotterdamse politie zoekt het meisje, haar moeder en haar oma. Gistermiddag besloot de kinderrechter dat de baby niet bij haar moeder mag blijven. Toen de politie het meisje kwam ophalen, bleek de moeder wel thuis... maar de baby niet, zegt de politie. Vervolgens uh, bleek dat het babytje was meegenomen door de oma... door de moeder van uh, uh, de vrouw die het kindje had gekregen. Toen zijn de collega's en uh, de medewerkers van de raad en de jeugdzorg... naar de woning gegaan van de oma... Uh, en daar was niemand aanwezig. Inmiddels is ook de moeder verdwenen. De politie vermoedt dat zij samen met de oma en haar kind is vertrokken. Het Zeeuwse statenlid Robbenzin van de Partij voor Zeeland... vindt alle ophef over zijn gesprek met premier Rutte... en PVV-leider Wilders in het torentje wat overdreven. Dit is opgeblazen en opgeklopt naar een, naar een uh, omvang... die uh, niets meer met de realiteit te maken heeft. Absoluut helemaal niks meer. En uh, ja, ik ben dan plotseling het middelpunt geworden van uh, de, de Nederlandse politiek... wat de Eerste Kamer betreft. Hup, weer een. Zo gaat het nou om de lopende band. Tja, Robesim besloot na het gesprek met Rutte en Wilders in het torentje... ineens om niet de onafhankelijke senaatsfractie... maar een coalitiepartij voor de Eerste Kamer te steunen. En dat betekent vrijwel zeker dat de OSF geen zetel haalt in de senaat. De oppositie wil nu een spoeddebat over de kwestie. Militaire rechtbank in Arnhem doet vanochtend uitspraak... in de zaak van Marco Kroon, de drager van de militaire Willemsorde. Er wordt verdacht van bezit van, han, bezit van en handel in stroomstootwapens... en bezit van cocaïne. Kroon heeft zelf telkens vastgehouden aan zijn onschuld. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, uh, de strafeis heb, uh, heb ik zelf niet eens meegekregen. Niet dat ik niet uh, op zat te letten. Maar ik vind, uh, iedere straf voor wat betreft drugs is voor mij te veel. Want daar ben ik namelijk helemaal vrij van bezit van een stroomstootwapen. Heeft hij wel bekend. Om negen uur begint die zitting. Misschien wat discutabel, maar toch een nieuwe mijlpaal in de Belgische staatsgeschiedenis. Precies één jaar zit het land nu zonder regering, zonder volwaardige regering. Op 22 april 2003 trok de open VLD de stekker uit het kabinet. Voorzitter van de Belgische Christendemocraten, Marianne Thijssen, waarschuwde toen al voor de mogelijke gevolgen. Wij hebben er alles aan gedaan om een overlegde oplossing mogelijk te maken. We stellen vast dat de liberalen aan de beide kanten van de taalgrens... een overlegde oplossing onmogelijk maken. Zij storten dit land in een crisis. Nou, dat is eigenlijk nog steeds zo. Een jaar later verlopen de formatiegesprekken nog altijd zeer moeizaam. Het is nog altijd onrustig in de Ivoriaanse stad Abidjan. Hoewel vorige week president Bakbo is afgezet, gaan de gevechten door. Woordvoerder van VN-secretaris Ban Ki-moon... De UN-missie in Cote d'Ivoire, UNOC, heeft de ongekende verhouding in de Yupogon- en Abobo-naberhouten van Abidjan gepleegd. Deze verhoudingen kunnen verantwoorden om weer paal te brengen. UNOC zegt dat het discussies met de partijen over hoe de situatie verandert. De missie heeft ook haar presence in Yupogon. Gisteren begon de UN-missie met de Joint Patrols met de Republican-Forces van Cote d'Ivoire om recht en orde in Abidjan te houden. Inmiddels hebben de Europese en de Afrikaanse Unie de eerste sancties tegen Ivoorkust opgeheven. Zo mag het land bijvoorbeeld weer cacao exporteren. De Nigeriaanse gouverneursverkiezingen van dinsdag moeten gewoon doorgaan. Dat zegt de kerstverse president, Goodluck Jonathan. Na de herverkiezing van Jonathan braken hevige rellen uit... tussen de moslimoppositie in het noorden en de christenen in het zuiden. De president kondigde gisteren extra maatregelen aan... om de verkiezingen door te laten gaan. Ik heb de van de Ik heb ook de ...of security in all parts of the country. I will our security services to deal with all acts of violence against our fellow citizens decisively. Ja, en zo gaan die gouverneursverkiezingen dus door wat Jonathan betreft. In twee staten wordt de gang naar de stembus wel uitgesteld. Volgens het verkiezingscomité is het daar nog te gevaarlijk. Het is Goede Vrijdag, we zeiden het al. En dus wordt traditioneel de Matthäus Passion op allerlei plaatsen uitgevoerd. Genieuw was gisteravond, live op televisie, The Passion in Gouda. Een eigen tijdse versie van het klassieke werk. Vanavond is Gouda het decor van The Passion. Het verhaal van de laatste uren uit het leven van Jezus Christus. Verteld in beelden, woorden en bekende Nederlandse potnummers. Teller Jack Hals-Erik en artiest als Siep van der Ploeg en zangeres Do... en ook acteur Frank Lammers speelde mee. Meer dan 15.000 mensen kwamen naar de Grote Markt in Gouda... om het spektakel mee te beleven. Dan nog naar de beursen. Te beginnen op Wall Street, waar de voorzichtig... Um is afgesloten. De Dow Jones boekte een winst van ruim 14 procent. De nasdaq technologie deed het ietsje beter... sloop met een plus van 16 procent. En die winst uh, is te danken aan de goede cijfers van onder andere... Apple en General Electric. Dan naar Azië, daar is de beursdag uh, alweer onderweg. Belangrijke Nikkei-index uh, is de weg omlaag ingeslagen... staat op een verlies van ongeveer een half procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren. De podcast vindt u op onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes. Annie Lennox gaat nooit meer toeren. Dat schrijft ze op haar website. De oud van Euritmix heeft last van haar rug en haar linkervoet. En ze heeft ook nog eens een bloedhekel aan wachten in hotels, auto's en kleedkamers. Want dat is volgens haar waar een tournee grotendeels uit bestaat. Ze grapt dat ze hoopt dat in de toekomst artiesten gaan toeren via een hologram. In Lennox was dat met El Green samen. Put a little love in your heart. Kwart over zes geweest. U luistert naar NOS Radio in Journaal. Voor de eerste keer vanochtend maar schakelen met Joris van der Kerkhoff. Die is in Brabant. Joris, goedemorgen. Alweer in Brabant. Maar vandaag ja. wel bij iets bijzonders. Namelijk bij een politiek unicum. Ja, de SP, oud-wethouder van de. Ja, nou moet ik dat goed zeggen? Ik ben in Os in het Zuiderpark. En daarbij woont eh, onder de rook van, uh, van Organon. Van het bedrijf wat zo onder, onder druk staat. Waar zoveel mensen uh, ontslagen gaan worden. Daar woont uh, Jules Eding En Jules Iding, is de eerste wethouder van de SP geweest. Op dit moment is hij uh, de voorzitter van de oppositiefractie van de SP... in de gemeenteraad in Os. Maar hij wordt vandaag ook de eerste gedeputeerde... namens uh, de Socialistische Partij. Daarvoor moet hij wel uh, 20 kilometer uh, hier vandaan... Uh, naar een iets groter Zuiderpark. In Den Bos hebben ze ook een Zuiderpark. Uh, daar heeft hij uitzicht op vanuit uh, het provinciehuis... dat enorm hoge gebouw aan de zijkant uh, van uh, de stad... Voor het eerst de SP in een uh, college van gedeputeerde staten. En nog wel een uh, bijzonder college. In dit geval een college met VVD en CDA. De VVD heeft die, uh, hier in Os ruzie mee. In die zin dat het hem niet lukte om hier in Os uh, afgelopen jaar een college met de VVD te vormen. En daarom zit hij in de oppositie. Maar uh, in de provincie kan dat dan blijkbaar wel. Uh, vanaf 1978 is uh, Iding um, gemeenteraadslid uh, in Os... En vanaf 1996 is hij wethouder geweest. Tot 2010, met een periode tussen 2000 en 2003 dat hij, dat hij geen wethouder was. In 1996 sprak hij daarover in Nova. Wij stelden alles aan de orde. Er was hier een gemeentebestuur van Ons Kent Ons. En uh, daar kwam niemand tussen. En dat was uh, ook wel onzichtbaar in de stad. En wij kwamen daar binnen. En uh, we hebben heel wat heilige huisjes ingetrapt. Er werd besloten vergaderd. Nou, en uh, wij klapten uit de school, daar had ik geen geheimen. En, uh, nou goed, er is zoveel veranderd. Ja, zoveel veranderd in al die jaren dat de SP uh, in het gemeentebestuur zat uh, in Oost. Daar zei hij ook dit nog meer over. Ik wist niet waar ik uh, terecht kwam. Ik was uh, gewend gewoon in openheid met mensen te praten. En uh, gewoon man tegenover man. En uh, oprecht en eerlijk en... Uh, ja, je ja, kwam daar als ongewenste vreemdeling, kwam je de raad uh, in binnen en je werd gewoon onverschuldig behandeld. Ja, dat was dus in de jaren 80, 78, toen ze de, de raad binnenkwamen, de SP. Um, nou, in de provincie zitten ze al heel lang, maar nog niet in het college van, van gedeputeerde staten. Of ze daar zo ontzettend veel kunnen gaan veranderen, dat, daar moet hij straks zelf antwoord op geven. Maar vanaf half negen is hij op het provinciehuis. En er zijn er ook andere uh, collega's van hem, aanstaande collega's, die vandaag ook inaugureerd worden... die daar misschien antwoord op kunnen geven. Het verhaal van tevoren is in ieder geval dat de gemeenteraad en de landelijke politiek, totaal iets anders is als de provinciale politiek. De provinciale politiek gaat veel meer over landschap en de invulling daarvan. En wat wil nu het geval? Iding is landschapsarchitect. Dus waarschijnlijk volledig thuis in het provinciehuis in Den Bosch. Nee. Dat gaan we horen vanochtend van Joris van der Kerkhoff. Nou, en die landelijke politiek heeft een akkoord gesloten met de lokale politiek. Het kabinet is blij en opgelucht dat er na lang onderhandelen een akkoord ligt... dat veel overheidstaken bij provincies en gemeenten onderbrengt. Maar vakbonden, gemeenten en provincies zijn kritisch... net als de oppositie in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld D66 ziet in het akkoord niets terug van de belofte... om de overheid kleiner te maken. GroenLinks is bang dat veel banen bij sociale werkplaatsen verloren gaan. En er is er ook nog Renske Leijten van de SP. Die leest in het akkoord dat het recht op zorg... dat iedere burger heeft, niet langer bestaat. Als je nu begeleiding thuis nodig hebt... Uh, om zelfstandig te kunnen blijven wonen, heb je recht op zorg. En als het straks naar de gemeente gaat, is het nog maar de vraag... of je dat of je de zorg die je nodig hebt ook krijgt. Omdat je het recht niet meer kan claimen bij de gemeente. En de tweede zorg die ik heb uh, bij het besteden van het geld... is dat die 3 miljard gewoon in een zwarte box gaat. Dat wordt verdeeld over alle gemeenten. En er zit geen verplichting meer bij om dat zorggeld ook te besteden aan zorg. Dus de gemeenten zijn straks helemaal vrij om met die zak geld die ze krijgen... om daarmee te doen wat ze willen. Ze kunnen er ook in bibliotheek van gaan onderhouden. En het hoeft niet per se aan de zorg. Ja, of nieuwe lantaarnpalen verkopen of een, een dure parkeergarage in het centrum bouwen. Dat kan allemaal. Uh, de uh, taken die de gemeente uh, nu krijgt, uh, daarvan heeft de, gemeen, hebben de, heeft de vereniging de Nederlandse gemeente gezegd... nou is goed, geef die maar, geef ons ook die zak geld maar, maar we willen totale vrijheid om in te vullen hoe we dat gaan doen. Stel dat iemand zorg krijgt omdat een van de partners uh, Alzheimer heeft... of slechtzienden krijgen extra hulp. Gemeenten zien toch ook dat dat problemen op gaat leveren... als je die mensen geen zorg meer geeft. Dus ze zullen toch wel dat geld blijven besteden aan de zorg? Dat is nog maar de vraag. Er zullen zeker gemeentes zijn uh, die oog hebben... voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Maar we hebben ook gezien dat toen de thuiszorg naar de gemeentes ging... dat er heel veel gemeentes goedkoop... Uh, hebben ingekocht waardoor heel veel kwetsbaren en vooral ouderen... thuis niet meer de hulp in de huishouding kregen die ze nodig hadden. Tot zover de zorgen van de SP, maar ook bij de Partij van de Arbeid zijn zorgen. Voornamelijk over het functioneren van de arbeidsmarkt voor... Voor de mensen die werken in een sociale werkplaats. Zegt Mariette Hamer. En daar werken dus mensen nou ja, die een handicap uh, hebben. Uh, daar krijgen de gemeenten heel veel minder geld uh, voor. Uh, vanuit de veronderstelling dat die mensen bij een gewoon bedrijf gaan werken... Maar er wordt helemaal niets geregeld hoe ze dan bij die bedrijven komen. Hoe we zorgen voor arbeidsplaatsen. Dat hele risico komt bij de gemeente te liggen. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of de gemeente gaan failliet, want ze hebben te veel mensen in die sociale werkplaatsen. Ja, of de mensen worden uit de sociale werkplaatsen gezet of komen er niet meer in. En krijgen een uitkering en hebben geen werk en zitten thuis. Nou, beide dingen willen we niet. Als je kijkt naar de jong gehandicapten, wat gaat er voor hen veranderen door dit bestuursakkoord? Nou, Dat gaat door de regeling die bij het bestuursakkoord is gepresenteerd. Die regeling heet werken naar vermogen. Geregeld worden dat deze mensen die nu zelfstandig een uitkering krijgen, uh, wordt gekeken naar of ze nog thuis wonen of niet. Dan is er een huisatoets en dan krijgen ze geen uitkering meer. Dus ook voor deze mensen wordt het slechter. Dus wij zullen ook aan onze wethouders en raadsleden zeggen: ga alsjeblieft niet stemmen voor dit akkoord. De PvdA geeft een landelijk stemadvies. Ja, wij geven echt een landelijk stemadvies. We hebben ook een actiegroep uh, ingesteld met wethouders en raads uit onze gemeente, want wij denken echt dat dit zo'n gevaarlijke beslissing is... en dat het echt ten koste gaat van de mensen die onze steun zo hard nodig hebben... de mensen met een handicap, dat de gemeente dit niet moeten doen. En dat was een bijdrage van Hans Andringa, die sprak met Mariette Hamer... een landelijk stemadvies van de PvdA, dus tegen dat bestuursakkoord. Bijna vijf en half zeven, de temperaturen lopen nog iets verder op vandaag. En toch gaan we het hebben over... Kunstschaatsen. Dit weekend begint namelijk het wereldkampioenschap. Trouwens, zonder de beste schaatster van Nederland, Manouk Gijsman. Door blessures had ze een ongelukkig seizoen... en nu, vlak voor het WK, is ze wel weer fit. Maar de schaatsbond weigert haar nu af te vaardigen. En dat is opmerkelijk. Edwin Cornelissen zocht Gijsman op en kroop met haar achter de computer. Even internet opstarten, dan gaan we naar YouTube. In de starthouding, de muziek. Dit is het... WK in Turijn. In 2010...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 NOS Radio 1-journal. Sport. De Nederlandse koepel NOC NSF gaat de organisatie inkrimpen. Het aantal fulltime banen moet binnen een jaar met 10% worden teruggebracht. Dat is de conclusie van een door de koepel zelf in het leven geroepen taskforce. De voorzitter André Bolhuis. Nou, het is een wens van de bonden geweest uh, dat wij onze koepelorganisatie wat afslanken uh, ten gunste van uh, de organisatie bij de bonden.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 Dan naar het judo, de eerste dag van de EK in Istanbul... is uh, niet helemaal goed verlopen voor Nederland. Vandaag uh, krijgen de Oranje Judoka's kans op revanche. Dan komt bijvoorbeeld Edith Bos op de tatami. En zij is een van de grootste Nederlandse kanshebsters op eremetaal, toch? Ik denk dat het een drive is die in me zit om gewoon te willen winnen. Ik heb een hekel aan verliezen en...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 Als ik geen medaille haal, ben ik heel erg teleurgesteld. Uh, en ik, uh, maar uh, ik wil gewoon het beste uit mezelf halen. Dus en als dat zo is, dan uh, heeft dat goud tot resultaat. Dat gaan we vandaag zien. Behalve Bos komen ook Esther Stam, Annika van Emden, Linda Bolder en Dex Elmond in actie. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Lieselo Thomassen. Het Openbaar Ministerie kan bij geweld tegen scheidsrechters... voortaan net zulke hoge straffen eisen als bij geweld tegen agenten. Verder onderzoekt het kabinet nog of ook de clubs... aangifte bij de politie kunnen doen van geweld. Nu kan alleen, kan alleen het slachtoffer dat. In een tuin in het Franse Nantes zijn vijf lichamen gevonden. Het zijn waarschijnlijk een moeder van 49... en haar vier kinderen van 13 tot 21 jaar die al weken worden vermist. Onderzoekers hebben kogelbonden op de lichamen aangetroffen. De Franse politie is nu op zoek naar de vader. De politie in Rotterdam... Amsterdam is op zoek naar een baby van 10 dagen oud. Bureau Jeugdzorg wilde het meisje gisteren ophalen... bij de Kaapverdische moeder, maar die zei dat de baby bij oma was. Maar daar was het kind niet en intussen was ook de moeder verdwenen. Het geldtekort voor het opknappen van zwakke dijken is opgelost... meldt staatssecretaris Atsma. Door het bestuursakkoord met de waterschappen... is het benodigde geld voor de dijken en duinen veiliggesteld. Ook de noodzakelijke opknapbeurt van de afsluitdijk kan doorgaan. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is wisselend bewolkt en overal droog. De temperatuur ligt rond een graad of 10 en er staat een zwakke oostenwind. De rest van de ochtend is het vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan er grotere stapelwolken... die vooral in de zuidelijke helft van het land zeer lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt nog iets warmer dan gisteren en eergisteren... met in het noorden van het land vanmiddag 22 tot 25 graden... en in het zuiden 25 tot 27 graden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af naar een graad of 10. Morgen is het opnieuw zonnig en warm.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 De militaire rechtbank in Arnhem, u hoorde het al, doet vanochtend uitspraak in de zaak van kapitein Marco Kroon. Gaan we live uitzenden na 9 uur. De ridder in de militaire Willemsorde wordt verdacht van het bezit van en handel in stroomstootwapens. En met name het bezit van cocaïne. Het verhaal van Marco Kroon begint op 10 februari 2009. Die dag wordt bekendgemaakt dat voor het eerst in 50 jaar iemand de militaire Willemsorde krijgt. De eer gaat naar kapitein Marco Kroon... pelotonscommandant bij het korpscommando Commando troepen. Dag meneer Kroon, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. U krijgt hem voor moed, beleid en trouw. Uh, maar kunt u die, uh, die wat abstractere begrippen concreet invullen? Waarvoor krijgt u hem? Ik zeg, ik ben zelf nog uh, overdonderd met het, uh, met het nieuws. Uh, nou, ik weet niet exact uh, wat het, uiteindelijk, uh, waar ik uh, voor volgedragen okay. ben. Dus, uh, maar het heeft iets te maken in ieder geval met uh, ja. de tijd in Oerenskamp. Door zonder aarzelen zelf als eerste nederzettingen binnen te gaan... waarin hij gewapende Taliban-strijders kon verwachten. En ook een ridderslag. Al wat de oudere mannen met dezelfde onderscheiding... sloegen hem op zijn brede schouders. Gelukkig was. Ik heb de hand. Dank u wel. Dat mochten ze doen nadat de koningin... Dat ook had gedaan. Maar is dit ook allemaal Hij krijgt uh, nu zoveel verder in mijn reden te schoven dat ik af en toe het, uh, af en toe het schaamrood op, uh, op mijn kaken krijg. Hij wordt verdacht van drugs en wapenbezit. Zo schrijft het Brabant Stagblad. Uh, meneer Van Middelkoop, wat is u verteld over de verdenking tegen Marco Kroon? Mij is bekend uh, dat hij gisteren is gehoord door de politie. Uh, het is dus een zaak die valt onder de politie en het openbaar uh, ministerie. Ik ben van dat bericht natuurlijk erg uh, geschrokken. Uh, maar het is verder dus niet meer een zaak van het ministerie van Defensie. De OM-politie uh, zeggen dat ze dit hebben te horen gekregen van anonieme bronnen. En, uh, en daar is, uh, ja, dat is dus de ene kant de anonieme bronnen, de andere kant de ontkenning van Marco Kroon. Laten we even horen naar Gert en Knoops, zijn advocaat. Dat is natuurlijk ook waar Marco zich op dit moment uh, nogal druk om maakt, dat hij zegt... ja. Er liggen hier een aantal anonieme bronnen. Daar wordt een hele ernstige aanklacht op gebaseerd. Hoe kan ik me daar tegen verdedigen? De gedecoreerde militair Marco Kroon wordt eind november berecht. Dat heeft het openbaar ministerie in Den Bosch bekendgemaakt. Meneer Kroon wordt verdacht van twee strafbare feiten. En die feiten zijn het voorhanden hebben en verstrekken van enkele stroomschootwapens En het meermalen voorhanden hebben van kleine hoeveelheden harddrugs voor eigen gebruik. De zaak die wordt voorgelegd aan de militaire rechtbank in Arnhem. En de zitting zal plaatsvinden op 29 november 2010. Verslaggever Marino Remmers is erbij voor ons daar. Marino, eh, op basis waarvan komt het OM nou tot de conclusie dat Kroon drugs heeft gebruikt? Nou, het gaat eigenlijk om zes borstharen die kapitein Kroon heeft beschikbaar gesteld toen het onderzoek werd opgestart vorig jaar. En in die zes borstharen is dus cocaïne aangetroffen. De sporen daarvan kun je nog tot heel lang daarna traceren. Kroon zelf houdt het op vrijspraak, maar ook in dat geval zal zijn reputatie volgens hem zwaar beschadigd zijn. Het gaat nog nooit meer komen. Hoe bedoelt u dat? Nou, er die, die zal altijd een. Stel dat er. Daar niet stel. Wanneer er zo met vrijspraak gaat komen. zal er altijd een. een, een, een schaduw overheen hangen van hij zou wel een goede advocaat hebben gehad. Vandaag bleek dat Kroon die haren zelf uit zijn borst had getrokken. En stel dat aan zijn handen cocaïne had gezeten. dan zou die cocaïne vervolgens in zijn borsthaar terecht kunnen zijn gekomen. De getuige deskundige van het OM was er daarom niet meer zo zeker van. dat Kroon cocaïne had gebruikt. Een omzwaai bij de deskundige. en een probleem voor het OM. We zijn bezig met waarheidsvinding. Dat gebeurt ook op de zitting. Dat gebeurt ook door het horen van de deskundigen. De zaak is nog niet klaar. We gaan zo meteen nog verder. En alles wat besproken wordt op zitting, wordt meegenomen met requisitoor. En uiteraard moeten deze nieuwe inzichten van de deskundigen worden meegenomen. Uitspraak dus vanochtend na negen uur, hoort u in het Radio 1 -journaal. Het is zes minuten over half zeven, dertig uur verplicht voor iedere scholier. De maatschappelijke stage voor leerlingen van de middelbare school is goedgekeurd door de Tweede Kamer. We hebben het daar gisteren uitgebreid over gehad. Hiermee gaat een vurige wens van het CDA in vervulling. En dus is CDA Marja van Bijsterveld een hele blije minister. Ja, het is absoluut een feest. De maatschappelijke stage voegt echt iets toe voor jonge mensen op, het, op de middelbare school. Dus het is geweldig dat er een meerderheid hier in de Kamer straks ja zegt. Maar wat voegt het toe dan? Uh, nou Maatschappelijke stage uh, geeft de jongeren de gelegenheid om uh, gewoon eens buiten hun eigen wereldje iets te betekenen voor een ander. In de wijk of in de buurt, uh, in het natuurbeheer, uh, bij de voetbalvereniging actief zijn uh, door een uh, kleine groep uh, F'jes uh, te leiden. Uh, door bijvoorbeeld actief te zijn bij het Rode Kruis of bij de Zonnebloem, noem maar op. Uh, het maakt dat jongeren gewoon eens even buiten hun eigen wereld kijken en uh, leren hoe mooi het is om iets voor een ander te doen voor niks. Denkt u dat 30 uur genoeg is om die kinderen kennis te laten maken met de maatschappij? Ja, ik denk dat dat op zich genoeg is. Uh, je hoopt dat het misschien ook een vervolg heeft. 17% van de jongeren blijft ook op de plek waar die vrijwilligerswerk deed. Uh, maar we hebben in de afgelopen jaren pilots gedaan door het hele land heen met 30 uur. En die zijn heel succesvol geweest. Maar toch had u liever meer gewild. Ik wil het feestje niet bederven. Maar het oorspronkelijke plan was veel meer uren en meer geld. Dat is niet gelukt. Is dat een klein smetje? Nou, voor mij is eigenlijk toch het belangrijkste dat er een wettelijke basis is uh, voor de maatschappelijke stage. Dat we op een behapbare manier voor scholen opstarten. Want scholen hebben nog veel meer aan hun snoer. Uh, en dat ik heb gezien dat de omvang van, die, uh, van het aantal uren, die 30 uur, dat dat op zich voldoende is. Want dat hebben de pilots in de afgelopen jaren uh, bewezen. Nou, dan vind ik het eigenlijk een hele mooie mix van evenwichtigheid. En dan ben ik als minister van Onderwijs buitengewoon tevreden. Ja, op scholen leven zorgen uh, dat ze er nog meer bij moeten gaan doen. Nog een taak erbij. Hoeven ze zich daar geen zorgen over te maken? Nou, dit voorstel is eigenlijk een schoolvoorbeeld hoe zaken ingevoerd worden. We zijn eigenlijk al vier jaar lang ermee bezig. Inmiddels lopen de tienduizenden, honderdduizenden leerlingen lopen al die stage. De scholen zijn er eigenlijk van nature ingegroeid in de afgelopen jaren. En de slag naar het invoeren van de wet is eigenlijk voor de meeste scholen nog maar een hele kleine stap. Of men heeft die stap al gemaakt. puntje van zorg lijkt me ook het aantal stageplekken, bedrijven, organisaties die die kinderen moeten accepteren. Um, hoe gaat u ervoor zorgen dat dat goed komt? Dat elk kind ergens terecht kan? Tot op heden gaat dat heel goed. Er zijn eigenlijk heel weinig klachten over. Je moet rekenen, het is maar echt een heel klein percentage... van het totale vrijwilligerswerk in Nederland. Want wij zijn goed in vrijwilligerswerk. En er zijn heel veel plekken. Het werk, het vrijwilligerswerk, ligt gewoon op straat. Er valt zoveel te vinden. En een creatieve school, en onze scholen, zijn altijd heel creatief. Ja, vinden daar goede oplossingen voor. Maar ook kinderen en ouders uh, zullen veel zelf ook uh, in staat zijn om te vinden. Dus geen enkel probleem om dat netjes te doen. Volgend schooljaar gaat die verplichte stage in. Marcel Pril sprak met Marja van Bijsterveld. Het is tien over half zeven. Meer mensen moeten aan de slag en het liefst in een gewone baan. Dat wil staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken. En daarom krijgen jongeren straks veel moeilijker een uitkering. En er is ook veel minder plek in de sociale werkplaatsen. Maar ze wel, blijven wel bestaan, die sociale werkplaatsen. En ook vallen er geen gedwongen ontslagen, zegt staatssecretaris De Krom. Nee, wat we gaan doen is dat uh, we gaan zeggen: uh, mensen die bij een gewone werkgever aan de slag kunnen uh, dat is het beeld wat we voor ons zien voor straks. Dat we ook inderdaad ervoor moeten zorgen dat die bij een gewone werkgever aan de slag kunnen met ondersteuning en begeleiding. Want waarom zou je mensen nu. ...wegstoppen in een sociale werkvoorziening... ...terwijl ze eigenlijk veel beter aan de slag zouden kunnen bij een gewone werkgever. Dat is wat er straks gaat gebeuren. Is dat de afgelopen jaren te veel gebeurd? Nou, er zijn uh, naar onze overtuiging te veel mensen in die sociale werkvoorziening terechtgekomen... ...die eigenlijk ook heel goed bij een gewone werkgever aan de slag hadden uh, gekund. Maar ja, dat is niet gebeurd. En wat wij nu willen is dat we elk talent die mensen hebben ook echt gebruiken... ...waar dat het best tot zijn recht komt. En bij een heleboel mensen zou dat heel goed kunnen bij een gewone werkgever. Maar denkt u dat die werkgevers daarop zitten te wachten? Ja, dat denk ik wel. Omdat we, in de, omdat we te maken krijgen met hele grote tekorten op de arbeidsmarkt. Als je, door de vergrijzing en door de ontgroening. Eh, ja, het is dus in werkgevers hun eigen belang om die lijntjes op die arbeidsmarkt verder uit te gooien dan dat ze nu doen. Eh, en tegelijkertijd moeten we het voor werkgevers ook aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. En dat is wat we ook gaan doen. Een deel van de problemen gooit u in zekere zin over de schutting naar de gemeente toe. Ja, denkt u niet dat uh, iemand in Rotterdam straks anders wordt behandeld als in bijvoorbeeld Assen? Nee, ja, maar ik neem toch echt afstand van uw zinsnede dat we het over de schutting gooien. Uh, dat is absoluut niet het geval. Uh, gemeenten die hebben bewezen dat ze bijvoorbeeld de bijstandswet heel goed kunnen uitvoeren. Dat doen ze sinds 2004. De instroom in de bijstand is gedaald en de uitstroom ook naar werk Heel erg gestegen, dus de gemeenten hebben bewezen dat ze dat goed kunnen. Ik vind het een logische keuze, ook om dat door de gemeenten straks allemaal te laten doen. A, omdat we ze de instrumenten en de middelen meegeven om dat ook goed te kunnen doen. Maar die gemeenten staan natuurlijk ook het dichtst bij de mensen zelf. Die kunnen dat maatwerk leveren. Dat doen ze nu al voor de bijstand en dat doen ze straks ook voor mensen met een arbeidsbeperking. En ik heb geen reden om te veronderstellen dat dat niet goed zou gaan. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Peter Blok die sprak met hem. Het is een jaarlijkse traditie voor prominent Nederland. De Matthäus Passion luisteren in Naarden. Later vandaag zit onder meer de premier in de grote kerk in Naarden... naar die beroemde compositie van Bach te luisteren. Gisteravond zagen zo'n 15.000 tot 20.000 mensen in Gouda... een uh, moderne versie van het Leidersverhaal. Vanavond is Gouda het decor van de Passion. Het verhaal van de laatste uren uit het leven van Jezus Christus. Geteld in beelden, woorden en bekende Nederlandse potnummers. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. In minder dan een uur zullen Jezus en het kruis hier zijn. voor de onvermijdelijke climax van het leidersverhaal. Het staat al vast hoe het afloopt, daar kunnen we niets meer aan veranderen. Maar wat we niet weten is wat er gebeurt tussen nu en straks. We zijn bij Sport van Rekening Live. Vooraan het enorme kruis. En achter de kruisdragers lopen nog eens honderden mensen mee. met deze bijzondere stoet. Deze wijn is mijn bloed. Als ik gedood word, dan zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Misschien is Judas wel enorm teleurgesteld. dat Jezus niet de revolutionaire volksleider is. waar hij op had gehoopt. De zweet is voorzichtig. In je oordeel over een ander. Wie zonder zonde is. Die werpen de eerste steen. Naast mij staat Chantal uh, Fritmans. Chantal, jij bent Joodse. Het is natuurlijk niet echt een, een Joods verhaal. Waarom ben jij hier? Nou, ik vind het ontzettend mooi initiatief. Als je kijkt hoeveel uh, verschillende mens, uh, mensen van verschillende geloven aanwezig zijn. Dat is een samenkomst. Dat is prachtig. Dat is een eenheid. Van Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. Maar wat doe ik dan en met je? Het is zo stil, in mij. maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Het hm? is zo stil in mij en de wereld draait maar door. Het is volbracht, zoals we dan zeggen. U hoort straks uit Misrata, de zwaar belegerde stad in Libië, waar ze zich volgens de VN een humanitaire crisis voltrekt. Gisteren dus was een van de bloedigste dagen tot nu toe. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, John Hoka. Op dit moment zijn er geen files, maar er wordt er wel druk te verwachten. Spits stelt denk ik niet veel voor vanochtend. Het begint pas later wat druk te worden. En dat betekent dat er rond tussen 1 en 2 uur verwacht ik zo 100 kilometer vielen dan gaat het richting Duitsland, Jon. Dan gaat het onder andere richting Duitsland... maar ook veel verkeer vanuit Duitsland naar Nederland... want veel Duitsers bezoeken ons land dit weekend. is onze hokka bij de ANWB. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Ja, die gaan we zo doen. Wij gaan volgens mij nu eventjes naar Gabriel Rios. Me levanto por la mañana, mami, y me levanto triste, cuando me acuerdo donde cuál la cosa negra, que tú me dijiste, tú me levantas por la mañana, mami. Y que no puedo más, eh, tú no me quieres. En yeah. Maman, maar een keer dat van Gabriel Rias horen wij. En dan is het de overgang naar Joris van der Kerkhof. Maar een kleine Joris van der Kerkhof in Brabant. <laughs> ja. bij, ben je inmiddels bij hem thuis, bij de SP'er? Ja, Ding Ieding en, uh, aan het ontbijt, aan de ontbijttafel. Helemaal nieuw. Uh, woont hier al een hele week. En vertelde net uh, dat hij, uh, nou, vanaf vandaag gedeputeerde... maar dat deze wijk uh, door hem... Nou ja, kun je dat zo zeggen, ontwikkeld is uh, als, uh, als wethouder hier in, uh, in Os. Dit was een wijk, dit is dus nu nieuwbouw, dit was een wijk die er niet uitzag. Nee, dat was uh, een van de mindere buurten in Os, als ik het dan netjes zeg. En, uh, ja, dat heb je altijd wel. Er is altijd wel een wijk wat uh, de oudste is, met de kleinste woningen... en dan krijg je toch daar een opeenhoping op op van mensen... dat uh, op een gegeven moment niet meer werkt. En uh, ik heb samen met de coöperatie... Uh, een plan gemaakt hier samen. Ja, aanvankelijk natuurlijk protesten, maar. Uh, ja, het vertrouwen van de mensen gevonden. En samen de toekomst bepaald. En dat betekende dat er een deel vernieuwd is. En. Uh, ja, het is wel leuk om dan weer terug te komen. in je eigen wijkje te wonen. Ja. Dan, dan zeggen de mensen niet van. hé, hey, dat heeft hij voor zichzelf uh, gebouwd. Nee, <laughs> nee, dat is weer. Uh, ik een jaar of zeven geleden, dus uh, dat, dat is zeker niet het geval. Kon u uh, op uw fietsje hier door de wijk, toen, u, toen het nog niet afgebroken was... fietsen en met de mensen gaan praten? Dat zal straks als gedeputeerde toch wel anders zijn. Los van dat de fiets uh, vanuit Os met de fiets naar, naar Hezen of naar Bergen of Zoom uh, wat, wat, wat moeilijker is, maar de afstand is ook wel groter, denk ik. Ja, dat is het. Ja, aan de ene kant het, het te vele reizen... En uh, als ik dat zelf kan doen, doe ik dat zelf. En als het functioneel is, dan zal ik dan toch maar gebruik maken van die dienstauto. Maar uh, wat je wel ziet in de provincie is echt, zo'n middenbestuur, heel veel. Ja, in dat middenveld zitten de contacten. En uh, ik ben er toch wel op uit om met gewoon uh, Brabantse volken uh, de contacten ook te hebben. Maar u gaat alleen maar over milieu. En over de natuur. En over uh, milieuvergunningen. Ik heb hier als wethouder. Uh, afgelopen jaren twee keer een beroep aangetekend... tegen een milieuvergunning van de provincie, de Heus in Ravenstein. En hebben nog twee keer gewonnen ook. Nou, Het is niet zo, maar... zoals minister Leers, die als burgemeester... allerlei dingen heeft geschreven, die, die, die nu als minister... moet, uh, moet uh, dat ik daar op een andere manier mee om moet gaan... dat u straks als gedeputeerde uw eigen voorstellen... Uh, weer uh, moet gaan behandelen en dan afkeuren? Nou, uh, die, uh, die vergunning van de Heus, die loopt nog... Dit is bij de Raad van State, daar wordt binnenkort uitspraak verwacht. Daar ben ik wel benieuwd naar, maar wij zijn in de laatste instantie niet meer in beroep gegaan om te denken... nu is de vergunning goed, dus ik ben er wel van overtuigd dat daar goed bericht over komen. Maar het zou kunnen in theorie dat het weer mis is. Nou, dan moet ik aan de slag met die vergunning. Maar je moet ook aan de slag met de VVD. Daar probeert u hier in de gemeente ook mee aan de slag te gaan. U bent een aantal keren wethouder geweest, tot de laatste verkiezingen. Nu uh, de baas van de, de grootste oppositiepartij, de grootste partij, maar ook oppositie. Hier lukt het niet om met die liberalen te gaan regeren. Waarom lukt het dan voor de hele provincie wel? Nou, het heeft vooral ook met vertrouwen te maken. die uh, zijn ze niet te vertrouwen. Nou, <laughs> en de, de aard van de, het bestuur, hè, de gemeente die heeft te maken met sociaal beleid en met uh, de WMO, hè, de voorziening voor gehandicapten en ouderen. En daar wilde de VVD stevig op bezuinigen en uh, ja, dat wilden wij niet. Dat gaan we echt niet doen, afbreken wat we opgebouwd hebben hier in ons. Dus we werden het niet eens. En in de provincie, nou goed, ik heb daar niet gezeten... maar dan mijn SP-collega's, die zijn er wel eens opgetrokken met de VVD... tegen de megastallen, tegen de verkoop van Essend. En daar is wel een zeker vertrouwen gegroeid. Over dat vertrouwen, daar gaan we de komende uren over hebben. De broodjes, nou, nog anderhalve minuut, dan zijn ze helemaal warm. En dan gaan we met u vanuit hier nog een beetje in Os rondlopen... en uiteindelijk naar een nieuwe baan in Den Bosch. Oké. Okay. Joris van der Kerkhoff volgt vanochtend Jules Idding... de eerste gedeputeerde van de SP ooit. Negen minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan naar Libië, want Misrata ligt nog altijd zwaar onder vuur. Deze Libische stad, het enige bolwerk dat de opstandelingen nog in handen hebben... in het westen van het land, is omsingeld door de troepen van Gaddafi. Het regent dag in, dag uit mortiergranaten en raketten op de stad. Dan al zo'n zeven weken lang. Het aantal slachtoffers loopt dan ook hoog op... Opstandelingen spreken van zeker duizend doden en vierduizend gewonden. Gisteren werd een van de zwaarste aanvallen van de afgelopen weken uitgevoerd op de stad. Als de wapens even zwijgen, wagen de opstandelingen zich op straat om de schade op te nemen. En ze wijzen op een voertuig dat is buitgemaakt op Gaddafi's milities. we we We hebben de bestuurder gedood en zijn auto gepakt. We schilderen de wagen in onze kleuren, zegt een van hen. De situatie in Misrata maakt duidelijk dat de NAVO-luchtaanvallen niet toereikend zijn om Gaddafi's leger tegen te houden. En dat besef leeft ook al geruime tijd bij de Britten en de Fransen. De Franse premier Fillon beloofde dan ook het aantal luchtaanvallen te zullen opvoeren. François Fillon, die depuis Kiev a excluut toute intervention terrestre de coalitie in Libië, de premier ministre. Frankrijk stuurt ook, net als Groot-Brittannië en Italië, militaire adviseurs naar Libië. Die geven de opstandelingen technische, logistieke en organisatorische adviezen, zegt een Franse defensiewoordvoerder. C'est une coopération bilaterale avec le CNT. Les officiers liaisons sont placés auprès de notre envoyer spécial, travail. Maar het is niet de bedoeling dat de adviseurs op straat meevechten met de Libische opstandelingen. Veel burgers zouden het door oorlogsgeweld geteisterde Misrata willen ontvluchten. Maar dat is een heel lastige en gevaarlijke opgave. Rondom de stad staan Gaddafi's troepen en niemand die het risico neemt in hun handen te vallen. Als het al lukt de vlucht uit de stad te overleven. De zee is de enige uitweg. De internationale migratieorganisatie haalt met een Grieks schip gastarbeiders op. Die zijn gestrand in Misrata. En als het schip is aangemeerd in de haven van Misrata... wordt het bestormd door wanhopige Libiërs die aan boord proberen te komen. We hebben niet alleen te maken met enorme aantallen gastarbeiders die hier weg willen... maar er zijn ook Libiërs die zich aanmelden. Als er te veel mensen het schip opgaan, dan ontstaan er gevaarlijke situaties, zegt een begeleider. Inmiddels heeft ook een Turks schip vluchtelingen uit Misrata opgehaald aan boord, burgers uit Misrata. En die vertellen over de verschrikkingen. Wat ons overkomt is zo erg dat we er niet eens over kunnen spreken, zegt een vrouw. We kunnen niet meer leven in Misrata. Onze stad, onze huizen, we moeten ze verlaten. Alles is kapot. In Misrata zijn geen baby's of kinderen meer. Ze zijn allemaal dood. Een vader wijst op zijn baby. Dit is mijn zoon, zegt hij. Niet Osama Bin Laden. En hij doelt dan op Gaddafi's uitlatingen. Gaddafi beweert dat hij tegen Al Qaeda vecht, en niet tegen de mensen die vrijheid willen. En <tot> we zijn van de hoek van Mahjoub. Tab'an, dit is Osama bin Laden, de leider van de basis in Libië. Dit is de grote terrorist Libië, die die we hebben geraakt met bommen en we hebben geraakt met raketten. We hebben hem vernietigd omdat die imbecil, die tiran, doet alsof hij tegen Al-Qaeda vecht... worden wij beschoten, gebombardeerd en vermoord, zegt die woeders. De afkeer van Gaddafi spat af van de gezichten van de vluchtelingen en demonstranten. Vrijheid, roept Salim. Het hele Libische volk wil vrijheid. In Tripoli, in Misrata, overal. Straks, dat zal zijn even voor half acht, minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken over de Europese plannen om de bevolking van Libië en vooral Benghazi te helpen. Het NOS Radio 1 journaal, de ochtendkrant het is afgelopen met geuridentificatie als bewijs en strafzaken op de Volkskrant. Geurproeven, waarin politiehonden de verdachten van een misdrijf aanwijzen, worden de facto niet meer uitgevoerd. Dat staat in een brief van het Openbaar Ministerie aan oud-hoogleraar geur- en smaakperceptie Jan Vrijters. Vrijters voert al jaren strijd om de proef af te schaffen wegens gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. Procureur-generaal Henk van Brummen erkent nu dat de geurproef een verkeerde weg was. Uit verschillende statistische analyses bleek dat bij de proeven gefraud moet zijn. Honderbegeleiders ontkennen dat... maar ze hoeven niet te vrezen voor vervolging. Zaken worden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Belastingdienst misleidt burger, kopt de Telegraaf. Duizenden burgers deden op advies van de Belastingdienst... geen aangifte over 2010, terwijl ze dat beter wel hadden kunnen doen. Volgens verschillende belastingdeskundigen hadden ze dan geld teruggekregen. Vooral AOW'ers zonder aanvullend pensioen en de minst verdienende ouder in gezinnen zijn de dupe. Die konden tot wel eh, nou, meer dan 1700 euro terugkrijgen als ze de belastingformulieren wel hadden ingevuld. Fiscus schreef hen dat aangifte alleen nodig was als hun situatie veranderde. Aangifte doen is volgens FNV Belasting Service alsnog zinnig, omdat ze nog kunnen profiteren van heffingskorting. Kritische ouders zijn vaak een doorn in het oog van leraren. En dat is onterecht, volgens docententrainer Ivo Meiland. In het Algemeen Dagblad legt hij uit dat docenten juist wat op kunnen steken van klagende ouders. Een klacht is is namelijk ook gratis advies, vindt Mijland. Ouders willen alleen het beste voor hun kinderen... en dat kun je, gebruik, kun je maar beter gebruik maken van de kritiek. Want problemen wegwijven helpt niet. Voor je het weet staan ouders dan weer op de stoep. Het gratis advies kan over van alles gaan... van het functioneren van een leraar... gedrag van andere leerlingen... tot lesuitval en lastige roosters. De Alphense burgemeester Bas Eenhoorn wil langer blijven. Eenhoorn is waarnemend burgemeester... en eigenlijk aangesteld om een bestuurlijke crisis op te lossen. Wettenhouders zouden... Het het gezicht naar buiten zijn. Eenhoorn zou achter de schermen werken, zo staat in Trouw. Maar sinds het schietdrama in het winkelcentrum is alles anders. Niet de schoonmoeder, maar de schoonzus is het meest gehate familielid. Spits weet dat uit onderzoek van verzekeraar Dela. Het bedrijf nam voor een nieuw televisieprogramma familievooroordelen onder de loep. Verrassend is dat Nederlandse families weinig conflicten hebben en veel geheimen delen. Zelfs de psychologische problemen en verslavingen zijn geen taboe. Maar heikelpunt blijft de schoonfamilie, al valt het ongemak bij het doorvragen dan ook wel weer mee. Bijna een kwart van de ondervraagden vindt zijn schoonfamilie namelijk leuker dan de eigen familie. <lacht> Die is nog erger. Nou, Zodanig na het journaal van 7 uur hoort u meer over het actie actieplan van minister Schippers tegen geweld op het veld. Nu bij twee jaar NRC de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand. Ga naar nrc.nl/slash iPad 2 of bel 0800-0808.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 Dit is Radio 1.